En dat is uh, oh, Marijn, toch? Of? Martijn is het. Ma oh, gewoon ja. Martijn. Oh, okay. ja, je, jouw nickname was Marijn of zoiets. Maar, okay. uh, maar ja, mijn stream, streamnaam is Martin en rapnaam TJ. En ik snap dat het verwarrend is. Maar het oh, okay. dus ja, ik, ik, ik, ik ben nou een lul. <laughs> Maakt niet uit. Man. Nee, goed. Ja, leuk dat je er bent. Uh, je, je rapt, dat uh, ja. zei je net al. Daar uh, gaan we het zo meteen nog over hebben. En, uh, maar je hebt een speciale connectie met Yoshi. Hè? Jullie zaten allebei in dezelfde docu. <laughs>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 En uh... hey, laten we nu even nog doen, want ik moet nog even al de tabbladen opengooien. Van de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laat ik hem nu maar even opengooien, al die tabbladen. we beginnen met de goudkrijg Ja, ik, ik, ik dan haal even de goud erbij hoor. Uh... Goud is 1455 dollar per aan. Oké, okay, dan moet je even fantaseren erbij. We gelijk maar even de olie. Mm. Olie is 58 dollar 24 per watt. Maar zo daarbij gezegd.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 En ik denk dat dat ook wel uh, sowieso aanlopend naar dat punt, uh, dat, er ook wel, dat er ook wel de prijs wel omhoog gaat. En ja, ik vind het heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. Je zag ook rond 9000, 9500, dat er ineens heel veel verkocht werd. En toen was het ook gewoon helemaal niet meer rendabel voor miners om bijvoorbeeld uh, bitcoin te gaan minen en zo. Dus ik denk ook een heleboel miners in equipment en bitcoin uh, gewoon allemaal nog de af hebben gehaald.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 nou ja, laat, laat ik bescheiden zijn en zeggen dat we dan alweer ergens op 20k zitten, maar het kan ook veel over zijn. Ik denk echt dat het ook alweer. Een Bitcoin 100k? Ik denk niet dat we, dat we dat niet gaan zien, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. Over een paar jaar. Dat lijkt me heel waarschijnlijk. En en, uh, de, de, de andere een optie miljoen? is dat het naar nul gaat weet je maar ja, en een 1 miljoen, dan je kijk zon... je heel anders naar, die, uh, naar dat, uh, die soundboot waar je nou in zit dan, of, uh, als, het dan als, als die bitcoin 100k is dan denk je van door. <laughs> nou, ik heb al wel heel wat bitcoin kwijt geraakt dus ik ben ook best wel um, ook wel winst kwijtgeraakt, geraakt maar ook gewoon een heleboel veilig gezet en ik uh, ben ook heel erg bezig met, als, als ik trade, dan is het zeg maar bitcoin, dollar, dollar, bitcoin. Dat heet het heen en weer. Uh, dus stel je voor, je koopt een bitcoin op 7000 en je verkoopt hem op, nu bijvoorbeeld, heb je weer 600 dollar winst, bij wijze van. Hm. En dan leen ik die dollars weer uit aan margin traders, waardoor je dagelijks rente krijgt enzovoort, ze het stapelt allemaal weer op. Dus ik ben er heel praktisch in. En uh, ik zie het wel, ik heb die, die soundproof gekocht toen het op 20k stond.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 Hm. Maar moet ja, dus, uh, je uh, een snapshot. Het is net zoals de dividend tool bij de SPL. Ja, and, uh, okay. ja, het lijkt een beetje op um, wat met Bitcoin Cash ook gebeurde. Er ja, wordt ja. gewoon een snapshot gemaakt van je adres. Op een bepaald moment. Als er bitcoin staat, heb je er recht op, zo niet, dan niet. En met de ja. exchanges dan nou ja, geef het aan dan derde partij natuurlijk. Uh -huh. Dus dan moet je dat met hun checken. Nee, ik, je, ik heb dat niet eens gecheckt, eigenlijk <laughs> of, of, of een exchange dat geeft, maar wellicht. <laughs> Ja, ik, heb een, dividend, ik. ik heb een aantal van die uh, dividendtokens. Dat zijn uh, het nieuwste dingetje bij Bitcoin Cash. En op, uh, je hebt ah. op Bitcoin uh, Cash heb je zo'n tokenlaag. Uh, Net als bij Ethereum, zeg maar. Allerlei tokens. En dat het nieuwste dingetje wat ze dan doen is uh, dividend uitkeren...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 Ja. Dus uh, ja, ik had ik een... Ik moet een zeggen, Johan, dat jij uh, Bitcoin Cash de echte Bitcoin vindt. <laughs> nee, en, nee, en, nee, zo, zo, ja, erg, ja, zo daar... extreem ben ik ook <laughs> weer niet, hoor. De, de, wilde ik wilde de vraag stellen aan Martijn wat hij eigenlijk dan um, ziet in bijvoorbeeld het Lightning-netwerk en wat de capaciteitsproblematiek. Uh, Weet je wel, die 100k Bitcoin, uh, wat moet daarvoor gebeuren? Gewoon een uh, crash van de dollar? Of Dankjewel. Uh. Ja, dat is ook een ding inderdaad. Um, ja, ik, ik heb zelf niet zo heel veel met Bitcoin Cash of met, uh, met Roger Ver. Zo heet hij toch? Ja, ik, weet, ik ben zijn naam ook alweer kwijt. En ja, Roger Ver ik, ik ik... heeft een bedrijf. Bitcoin Helemaal niks met die gast. Bitcoin Cash is ja. niet zo'n Roger hè? Oké. Okay. Nee. Ja, ik weet niet. Ik, um, ik vind gewoon... Wat, wat hebben ze ook weer gedaan? Die block size aangepast of zo en. MBS? Ja, blo ja, ja, ja, blo block size dat... vergroot, ja.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 Dus ik bedoel, ik zeg er ook altijd bij, het kan ook naar nul. Ik weet het niet. Maar als het doorgaat zoals vanaf 2011, is dus 100k gewoon onvermijdelijk, zeg maar. Ja, dat het wel is uh, allemaal een reeks sommetje. <laughs> ja. Ik meegaan, maar ik, ik ben zelf, doordat ik met een i gulden vlag achter me zit, heel erg verbrand. Ja. Op, op die capaciteit. Want veel mensen mm -hmm. die willen dus, of, hè, ik wil ook graag mijn financiën met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 Maar zeggen, nee, met het Lightning Netwerk gaat het allemaal werken. En dan denk ik, jongen, het ging het toch juist omdat we geen uh, ja. derde te vertrouwen, weet je wel. Dus ja. ik ben ja, altijd benieuwd wat ja, dat, dat, dat mensen. Ja. Maar laten we ja. zo meteen uh, nog verder af gaan uh, praten. Uh, we gaan nu even naar de marijuana index uh, Die hebben we ook nog. En uh, ook heel belangrijk. En dat is uh, Booming Business tegenwoordig. Uh, even kijken hoor, hartstikke idee. Ja, aan is er niet Johan. Aandelen, aandelen, dat is voor babyboomers. boomers. <laughs> <laughs> nee, we hebben hier. een boomer. <laughs> boomer. Okay, boomers. <laughs>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 miljard in het rood. Ja, en dan gaan we naar de nieuwsberichten. We hebben eerst nog een uh, crypto berichtje. En daar, je, daar we over nu mee. Heel maar dat kattenbericht. Dat kattenbericht. <laughs> <laughs> Travala, Parker. Ja, jij maar ja, even, even aan. Uh, ja. 90.000 uh, crypto accepting destinations added. Ja, ze dus kan op reis met je crypto. Ja, so, uh, yeah. so, op maandag is een uh, cryptocurrency accepting online travel agency. Uh, Travala. Die heeft een, uh, boeken, een uh, partnership met Booking.com. Ja, Booking.com is natuurlijk wel heel groot. Uh, ja, weet ik niet of je alles van uh, Booking.com dan ook kan boeken via je Maar ja, dat is toch wel weer een beetje die payment functionaliteit dan. Uh, Als dat natuurlijk uh, inderdaad uh, zwaar gebruikt gaat worden, dan zit je wel tegen een uh, capaciteitsprobleempje aan te kijken. Hm. Is het is alleen Bitcoin. Nou, hij had het al volgens mij diverse crypto's die je uh, kon accepteren. Nee, inderdaad. BTC, ETH, Dash, LTC, EOS, XLM, ADA, BNB, XMR, hey, Monero. Monero. Ja, Monero. Ja, Monero. <laughs> TRX, XRP en Stablecoin, DAI. DAI ook. Dat was een hoop. Ja. Meer dan ja. bij uh, thuis <laughs> Ja. <laughs> BNB, dat is wel apart, want dat is die Binance coin, ja, dat zegt ze. Ja, oké. Nou ja, prima. Oké, Ja, nou, nog meer van dit soort berichten. En dan, uh, dan gaat het wel helemaal goed komen met, uh, met crypto. En dan gaan uh, we uh, de alts ook eindelijk uh, bewegen. Hoe <laughs> denk jij trouwens, Martijn, over. Uh, ja, weet je, we hebben, je had net veel over BTC, maar uh, zit je ook een beetje ja. in een andere crypto? Volg je dat ook een beetje? Cardano en uh, Dash en uh, noem maar op. Ja, Cardano, ik, ik volg bepaalde alts heel erg. Ik volg Icon heel erg, vind mm -hmm. ik interessant. Cardano ja, weet ik niet veel van. Icon is een soort uh, Koreaanse, nou ze wordt het gelabeld, zeg maar, gemarket. Als een Koreaanse Ethereum. Het kan eigenlijk exact wat Ethereum doet. Het is haast exact hetzelfde. Van platform-based, mm. weet je wel. Tokens eronder. Alleen op het moment is hij 13 cent. Mm. En in ik de top kopen. van die bull market, ja zeker, in de, in de top van die bull market... Uh,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 Hmm. Weet je wel? Want ik, ik zie meer als een soort verlenging van. Als Bitcoin ineens een hele harde boost omhoog heeft. en daar staat hij dan een tijdje stil. dan gaan als. See, zeg maar, hmm. ja, dat is hoe ik het zie, zeg maar. De prijs. Maar ook als steiden. het Bitcoin-netwerk onbruikbaar wordt. want dat zag je toen ook, dat er een heleboel transactie-backlog is en de, en de prijzen. Was ja, het kosten ja. heel erg omhoog. Dan gaan mensen weer kijken van nou, misschien toch eens even naar hun alt uh, kijken. Klopt, ja. Ja, dat is ook altijd een dingetje hoor. Als er iets van een flippening gebeurt of zo, of echt een drama in dat hele Bitcoin-land... ...zou het best komen dat een Ethereum het overneemt of, ik vind, een ripple zou zelfs kunnen. Weet je wel, dat, dat, dat klopt. Ik geloof alleen momenteel dat Bitcoin het wel goed aanpakt... ...maar mm. je moet altijd op de hoogte blijven. Echt gewoon elke dag ook gewoon. Want het, het, het ontwikkelt zo snel... Mm.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 Nee. nee, inderdaad, maar, ja. Nee. Maar ja, als je helemaal nul risico neemt, dan heb je ook geen benefits. Dus, dat is een moeilijke kwestie, vind ik, joh. Ja, ja. Omdat het uh, ja. om geld gaat en mensen kunnen zeg maar hun hard verdiende geld in de min zien gaan, dan... Uh, die emoties, joh. Ja. Dat is zo heftig. Ja. ...misschien dat thuis thuisbezorgd na dat bericht... ...alles heeft bewaard in bitcoin... ...dat was sinds december 2017. Ja, ja, dat is nou de hele... Uh... Ja. ...dat is ja, de hele... ...dat is de hele... coins die beweegt. Maar die krijgt nou heel veel hacks. Ja, nou ja, het klopt, ja. ja het, is, het is lastig, man... ...omdat... Ja. Uh, ja, ...verander die hele infrastructuur... ...maar eens naar iets met crypto erbij... ...dat is echt niet simpel. Ik vraag me af... ...hoeveel, ja, hoeveel, ja, hoeveel hacks... ...hoeveel hacks zal die... Uh, ...Satoshi Nakamoto krijgen nu? Uh, die heeft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 Bij Snackbar het Hoekje in Sekspirum zijn de gehaktballen het allerlekkerst. Oké, okay, dit is een hele ondernemer die heeft die dag van... ...ja, hey, je kan bij op vrijdag Radio adverteren voor 1 cent. <laughs> snackbar het Hoekje, <laughs> ja, <sure. laughs> snackbar het hoekje die heeft een uh, bericht gestuurd, werd net voorgelezen. Bij Snackbar het nice. Hoekje zijn de gehaktballen het allerlekkerst. Lekker Snackbar het Hoekje.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 Bij mensen is het eigenlijk andersom. Bij mensen die moeten juist een vrije uitlo vrij uitloopkip hebben, uh, al eten en niet een legbatterijkip. Dus dat is een heel apart uh, dubbele moraal lijkt me. Ik dacht eigenlijk meer dat het dus een soort van taakverruiming voor de boa's, die dit gaan opleggen. <laughs> ja. en dan gaan die dus jagen op katten?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 Met een, <laughs> <laughs> met een je een ziet alle katten uit de EU uit de EU betrekken. <laughs> ja, ja, ja. ja er staan ook hele waardige dingen Sorry. in volgens wetenschappers uh, is, dat, uh, is dat dan uh, niet alleen schadelijk maar het is ook illegaal en dan zegt uh, Yvonne Sweren gedragstherapeut voor katten zegt hoort het inderdaad bij het aangeboren instinct van katten om te gaan jagen? Je gelooft het niet, hè? Het schijnt dus dat die katten een aangeboren instinct hebben om te jagen of zo. Dus, uh, nou, het is goed dat we daar wetenschappen voor hebben die dat niet uh, nu Ja, Ja, oh. <laughs> ja. Nou ja, goed. Gelukkig zijn we allemaal vrije mensen. Ik denk dat ik ook maar eens uh, kattenpaspoorten in Lieberland ga uitgeven. Ik <laughs> denk dat een heel, uh, Ja, vraag nee, voor vluchtkatten. Ja, er wordt ook gezegd dat een Er één figuur die zegt dat nee, je moet de kat een belletje ombinden, want dan, dan kunnen die vogels op tijd wegkomen. En dan zegt deze wetenschapper, die zegt: nee, nee, dat, dat werkt niet. Dan leer je ze alleen om beter te jagen. <lacht> Huh? Nou, is één pootje met dus. het belletje met het andere Ik zou uh, ja, ja. Ja. Ja, dat ook wel eens zie je. Het was voor mij het nieuws van de week, dit bericht. Wel apart inderdaad. Er, zijn, er zijn zoveel volgende beelden deze week gekomen... ...waarmee dat ik uh, weer inzien hoe blij dat ik ben dat ik hier zit. <laughs> Ongelooflijk. Ja, deze is ook wel mooi. Ja, dat belletje dat werkt dus niet, want dan worden het alleen maar betere jagers, maar... Het bird safe concept zou dan wel kunnen werken. Dat is een kraag met felle kleuren. Door vogels snel op te merken. Zodat ze er snel van door kunnen gaan bij nadat katten worden. Ze dus zien allerlei katten ja. rondlopen met een enorme gekleurde kraag. Wat is dan een eu kat? Nog <lacht> op schrikker kat. <lacht> <Ja>. <lacht> Ik weet het niet hoor, want als ik die kraag zou klem de tongen hoor. Ja. <lacht> Ja, uiteindelijk wordt het degene die het beste kan lobbyen voor zijn huis die gets is. Uh, Dat wordt dan de norm. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo gaat het, toch? Sure. Yeah. Maar uh... hey, Martijn, hoe zie jij de EU eigenlijk? Wat vind jij er allemaal van? Ja, yeah. uh, yeah, ik heb sociologie gestudeerd. Dus ja, um, yeah. ik, ik vind wel dat, ik vind het wel lastig. Weet je wel, we leven hier wel.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 dat is de, over de onbevlekte ontvangenis van de staat, zeg maar. Dat die tot, sta, tot stand is gekomen doordat mensen vrijwillig bij elkaar kwamen en wat, die, wat de taak uit de handen wilden geven. Maar zo is het nooit hmm. gebeurd. Zo, geen enkele oh. staat in de realiteit is al ontstaan. Dat zijn allemaal oh. grenzen waar legers tot stilstand zijn gekomen. No, hmm, zo zijn okay. alle grenzen ontstaan van alle staten.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 Dan zeg ik, ja, hoezo niet? Jij kan er ook Nederlander ja, zijn? Op nou, ja, die zeker, manier ja. krijg je die mensen wat aan het denken. En uiteindelijk uh, zeg ik dus niet, dit moet het worden, maar wel van wij uh -huh. moeten met z'n allen niet daarom achter in de file gaan staan. Want het heeft ja, geen zin We zijn er. Ik bedoel, kijk wat we ja. hebben bereikt daarmee. Ja. Het is nou tijd voor iets nieuws of iets beter. <lacht> Ja. ja, dat is een ja. beetje wat ik, uh, ja. hoe ik daarin denk. Ja, ja, ik ben uh, zelf een uh, voluntarist geheel of een anarcho-kapitalist. Dus ik zeg: alle relaties, dat is, mijn ideale systeem is dat alle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 Hm. En Johan, wat zou je mee? Nou ja, ik, ik heb zelf de, de overheid van heel erg dichtbij uh, meegemaakt. Uh, via mijn werk. Dus uh, ja, het is één grote corrupte bende. En uh, ik denk dat allerlei andere initiatieven. Alle <lacht> andere <lacht> initiatieven zijn waarschijnlijk <lacht> gewoon veel en veel beter. Nee, Johan heeft morgen vrij. <lacht> nee, morgen naar Defensie. Ja. <lacht> ja, maar ik ben het eigenlijk wel met jullie allemaal eens. Ik heb, ik, dat, uh, dat is het ook wel. Dus ja, dat is wel al, moeilijk. Ja, de de oplossing is lastig, weet je. Alsof van. Het, kapitalisme is sowieso gebaseerd op uitbuiting, dus daar gaat het ook al mis. Democratie maar dat is wel vrijwillig, vrijwillig uitbuiting, en... hè? Dat is wel vrijwillig, ja. net als de S&M. Ja, ja hangt er vanaf hoe je kapitalisme definieert. Dat is altijd het, ja, uh, definiëren, is als het huidige systeem ja. dat we hebben, of de, hoe definieer je dat? Ik, ja, uh, ik zou ja, kapitalisme ja. definiëren als het recht om kapitaalgoederen te bezitten... En dan, okay. uh, ja, dan, dan hoeft het geen ja, uitbu uitbuiting. te nee. maar als je, je denkt wat het vandaag de dag is, dan, uh, ja, of wat er wordt voorgesteld, ja. dan is het gewoon ja, ja, niet zo fraai. Mijn grootvader ja. was een echte raskapitalist, hij was gewoon een kruidnier Hij is begonnen met een, ja. een hondenkar met melk en hij uh, is uitgegroeid tot uh, supermarkten. Hij had de beste dood twee supermarkten. Dat is echt, ja, ja. echt maar kapitalisme hoe je, hoe je naar een beter systeem moet komen of een vrijer systeem, dat is een heel moeilijke... Want het is, het is heel lastig om mensen te overtuigen. Want iedereen zit er, het is net als je een kankergezwel hebt met allerlei uitzaaiingen. Het zit door de hele samenleving uitgegraaid. Ja. En mensen kunnen ja. zich gewoon niet voorstellen hoe je yes. bijvoorbeeld wegen zou kunnen hebben. Of hoe je een sociaal vangnet zou kunnen hebben. Of hoe je uh, onderwijs zou kunnen hebben zonder overheid uh, ja. of gezondheidszorg ofzo. Gewoon niet meer, niet meer in te beelden voor veel mensen. Nou, gaan nou, honderd jaar terug rekening. in de tijd en toen had je het wel. Uh, in Amerika had je... Ja. Uh, 200 jaar geleden waren het vrijwel alle wegen privaat. In ja. Nederland was zelfs het hele uh, zorgstelsel vrijwel privaat. Of in ieder geval vrijwillig. En, en door de, de, de nazi's hebben daar een uh, mooie. Uh, ja, in 1941 hebben wij het, het huidige ziekenfonds gekregen. Dus, uh, ja, ja. Uh,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 Dat, dat ja, maar mensen is, kunnen helemaal niet meer nadenken en, en, en, en specifiek inderdaad in Nederland wel maar voor mij ja, sinds dat ik dus thuis ben daaruit ja, ja dat het westen. Ja. Ja, ja in het oosten wordt wel gedaan veel hoor nog nee, nee, dat, dat is meer in een dorp, daar zitten alle vrouwen gewoon op yoga, geen ene uitzondering, ja, ja. en die mediteren iedere ochtend, weet je wel. Wat bijzonder die, ja. ja. Ik heb vroeger ja, nog als... Uh, ik niet, niet, van ik moet werken, weet je wel. Tenminste, ja, dat ja. Het, natuurlijk het ja. werken de mensen hier ook wel, alleen het is gewoon heel anders, ja, anders een heel ja. andere, ja. Ik, ik werkte vroeger ja. als vrijwilliger op, op zo'n asielzoekerscentrum, ja, in de jaren negentig was dat hoor, heel lang geleden. Maar, uh, je dus dan met zo'n asielzoeker sprak, maakt niet uit welk land die, die kwam Je vroeg was de beste plek op aarde, was allemaal het land waar zij vandaan kwamen. <laughs> het in, en stelde Nigeria. En Nigeria was de best. Ik zeg, oh, ja, wat doe je dan hier in Nederland? Ja, dat dus is die ene dictator, maar voor, voor de rest is het het beste <laughs> land ter wereld. In principe is het goed, maar... Ja, de ene dictator hebben we in ieder geval gekozen. Hebben, maar, hè... Wat ik fijn vind aan Nederland is niet per se Nederland zelf.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 Nou nee, dat ook nog een beetje hoor, ik, ik ken mensen die geen McGeerf zijn, mensen, Zeker. die, zeker, ja, en... ja, je, paspoort die opzeggen, of, je paspoort opzeggen in Amerika is wel heel duur. En als je alleen Amerika verlaat en je houdt je paspoort, hm. dan moet je ook in het buitenland nog belasting betalen aan de Amerikaanse overheid. Dus ze, nee, ze ja. houden een grip over, je, over de hele wereld. Dus dat betekent yes. eigenlijk dat, dat ja, of je moet heel veel geld betalen om je, je citizenship op te zeggen, maar dan, dan moet je ook maar weer ergens anders een paspoort van zien, van zien te krijgen. Ja, ja. ja. Nou, ik hoorde ook wel van Nederlanders hoor, die uh, wegging uit Nederland... en nog steeds uh, zorgpremie moesten betalen hier in Nederland. En dat was maar niet vanaf konden ja, ja. komen en andere rekeningen. Dus, uh. Ja, maar de Nederlandse overheid die blijft vaak heel lang beweren... dat je nog in Nederland woont. Dat ja. is een beetje, dan ben je al weg. En dan zegt ze, nou ja, we hebben je, je pensioen stopgezet en je AOW. En, uh, je, hmm. dus alles is stopgezet, maar je moet nog wel uh, steeds uh, belasting blijven betalen. Want je hebt nog een... Uh, Adres waar je terecht kunt in Nederland of zo. We hebben nog een tandenborstel waar je gevonden. Dus dat is gewoon. <laughs> euh, dat is heel lastig om daar vanaf te komen. Ja, uh, toch over de Belastingdienst. Uh, we hebben nog wat nieuwsgericht hier, hoor. Oh, ja. Ja, ze zijn boos. Ze uit in Woede. Over de toeslagenaffaire. Ja. ja, inderdaad, het gaat nog steeds over die toeslagenaffaire. Hè, dat uh, ja, wordt er gezegd. Soms komen nog meer emoties aan boord, maar even nu de woede. <laughs>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 Die mensen moesten ook gewoon hun hypotheek betalen. Dus ze konden er verder ook niks aan doen. Dat, oh ja. Yeah. <laughs> yeah. I was just doing my job, Heinrich. Just following orders. <laughs> ja. ja. Nou, nu.nl, Dus dat is het propagandamachine. machine. Uh, met de <laughs> baas, mijn <met> niks. <laughs> ah. nou, ik vind het wel grappig dat ze hier dan wel een beetje... Uh, ja, wij libertaris worden wel eens uh, verweten dat we een beetje t, uh, het... Uh, het Mierenneuk op taal uh, zijn als ze dan zeggen: van hoezo we? Weet je wel? Want als, het, als er weer in we gepraat wordt, hè? Het, kon, ja. Uh, en hier, hier doen die medewerkers van de Belastingdienst dat ook, weet je wel? Dat is wel grappig. Dat, ja, uh, ja. Ja. Maar mij, het is gewoon, ja. Er worden <laughs> gewoon mensen geruineerd en dan willen ze er dan geen verantwoordelijkheid voor nemen, ondanks dat ze dat zelf doen.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 geloof ik, uh, ja, iets van zes mensen per jaar die daar zelfmoord plegen in het belastingkantoor. Ja. Dus die, die vinden ze gewoon dood op het toilet, die ja. hebben polsen doodgesneden. Het zijn onderdanen die het gewoon niet meer zagen zitten, een hele bedrijf... Nou, zo, heeft zo het tit van elf mensen geweest. Eftel. Ja? Ja. ja.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 onder de werknemers om misstanden te melden. De vakbond roept staatssecretaris... en snel van financiën op tot het instellen... van een onafhankelijke integriteitscommissie. Mm. Ja, dat krijg je natuurlijk ook weer in commissie... Waar iedereen zijn zakken voor gaat stoppen... na een jaar of ander wel uh, een belachelijk rapportje uitkomt. Mm. Ja, wat is dan integer? Sober mm -hmm. bias. <laughs> ja, ja, inderdaad. Gaan ik ik vind het ook wel grappig... als ik bij, uh, bij uh, het verschil tussen uh, private en, uh, en de publieke sector... als ik daar op bezoek kom om te werken... Uh, receptie in uh, de private sector er zit gewoon achter een balie, zonder glas en zo. Maar kom je bij een overheidsgebouw, zitten ze altijd achter kogelvrij glas. Ja, ja. <laughs> ja het is mij ook ja, wel eens ja. opgevallen. Ja. Uh, moest ik moest een keer in de Filipijnen bij de ambassade zijn, omdat alles allemaal spullen gestolen mm. waren, waren. En de, dat ik ja, natuurlijk nee, uh, een beetje met een probleem om, uh, om terug te komen en alles te regelen. en zo. Ik denk, ja, ga eens naar de Nederlandse ambassade toe. En dan kom je daar en inderdaad het kogelvrij glas. Er zitten een paar gaatjes in waar je dan doorheen moet praten. Ja, er zitten sowieso geen mensen die Nederlands spreken erachter. Maar, ja. maar, dit is, maar je merkt ook dat een hele wachtkamer... die zit vol met zagrijnige mensen. Die mensen die, die hebben allemaal een papiertje nodig... van een organisatie die ze geen papiertje wil geven. Maar, en er staat ook een gewapende vent... Dus dat is, er zit gelijk al een sfeer van... Uh, ja, ik moet hier iets... van die mensen, omdat ze dat van me eisen... maar eigenlijk ben ik hier liever niet. En ik moet ook de hele tijd wachten. Dat is het meestal ook uren... Zit je, ja. zit je met een nummertje te Ken wachten. Kenmerkend dus, voor de ja. overheid. Je kon, het, je kon de... ja, de ongenoegende haat... en de... En de, de je kon het gewoon ruiken. Ja, uh, ja maar even kijken. Uh, we hadden nog meer berichten... We zullen nog even naar jouw rap gaan, uh, Martijn. Ja, dat kan ja, hoor. Dat ja. was er een klein, kleine onderbreking uh, tussen al deze ellende. <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja. De hele Belse toon ook hoor, echt waar. Ik, uh, ik ben het heel erg eens met deze denkwijze, zeg maar. Ja. Alleen ik, ik, ik functioneer wel in dit systeem, eh, uh, nog. Blijkbaar, ik weet niet waar ik ga eindige week nog niet. Maar ik ben we allemaal wel eens bezig wat het yeah. yeah. ja, uh, allemaal uh, te functioneren in ja, het systeem? Ja, ja, ja, ja, We, <laughs> we hebben dus geen het, het, well, uh, misschien? Ja, <laughs> <laughs> ja, snap je? <laughs> ja, dat, dat nummer heet Het Levende Bewijs en dan gaat het van, ja, fucking 9 tot 5. Ik slaap al onder een brug ja. en, ehm um,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 En dan merk je dus, als je die mindset hebt, dat je eigenlijk gewoon ook veel succesvoller wordt dan, dan een heleboel mensen om je heen. En met, ja, en ik zie geld gewoon als vrijheid. Want dan huh? laten mensen me gewoon met rust. Dat is het heel erg bij mij. Als dus je geld hebben laten mensen jou met rust? Ik de zie geld een beetje als, als freedom extra aandacht voor jou. Ja, maar dan betaal ik het en is het ook klaar. Dan zijn ze erop ik. <laughs> okay, Snap je? <laughs> oh, je staat voor de deur Je wil geld hier. Doei! En is het klaar. En ze Oké, oké, Exact. Dus zo zie ik het zeg maar. Het van, je verzamelt, ik verzamel gewoon zoveel mogelijk geld zodat ik kan zeggen: Fuck you. Dat is zeg ja, Het punt is. met de Belastingdienst is dat we ze dan, <laughs> dan zeggen: Ja, we willen graag een, een, ja. een bonnetje zien uit uh, 2017. Ja, echt. En, uh, ja <laughs> en dan moet jij door super. je administratie ja. gaan graven Klopt ja, ik, ik heb daar ook helemaal niks mee. Ik, ik vind dat ook super vervelend. Maar ja. Ik ja, heb ook, het zo, je hebt ook of, zo van als je eenmaal met geld gooit om van iemand af te zijn, dan denkt die persoon, oh daar moet ik wezen dus om geld te hebben, <laughs> ja. dat gaat hier nog een ja, keer dat lastig waar. vallen. Dat, dat, dat heb je heb nog een F-35 ja. Joint Strike Fighter nodig. Ja, ja echt hoor, Maar zie je in rechtszaken vaak vind ik, dat de mensen maar doorgaan, uh, ja er is zogenaamd geen oplossing en dan uh, zo, ik we moet weer verder, ja vast wel. <laughs> Kijk, en dan ineens is er een oplossing als er geen geld meer is. Ja, oké, okay, nu is het klaar. En zo, ja, oké, okay, sure. dat, dat zie je zo vaak en denk van ah, oh, het dat in de kansen. Maar ja, goed, ja. Nee, iedereen blokt, dan staken we de rechtszaak. Ja, ah, dan is het klaar. Ja. <laughs> Ineens is het opgelost. Ja, pas. Maar we gaan even dus ja, naar jouw nummer luisteren. <laughs> Hij staat klaar. Ja. Hoppakee, yeah, I, hier ligt hier in bed. Nee, shit man, broer. <laughs> yeah. Ja. Je leek maar één keer, man. Eén ja. keer, je doet het, het bereik. te bereiken. Het is allemaal expres in de bel. Oh shit, bro. Kijk, <laughs> kom erachter dat je passie is? Ja, toch. Je moet je stempel hier achterlaten. Waar <laughs> de keer? Ja, de Nu, ja, man. Waar ja. ja. ja. wacht je? God, man.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 Waterig, ik graag de juiste snad als op de tekst is geschreven. Dus de waar is. Yes, dit is geen spelletje voor me. We kan voorspellen dat dit echt een hitje wordt als Nostradamus, bitch en T, waarom zit je op je gat? Nonchalant. Met je chonkel in je hand. Om mijn schat. Oh my god, word zwak, Het is niet zonder van mijn dag. Ik ontspan Fucking hard, flikker op mijn trammeland Ik ontwikkel met de letter wordt gewaardeerd in de dans. Waaronder meer met bestand. Mijn money chillt op de bank. Ik kan alles motherfucker. Holy fuck, wat dacht je dan? Ik kan alles liepen schat, Holy fuck, Watermap, baby. Zie je meest bezwijken onder de treuk Ben het levende bewijs. Fuckin' dus, negen tot vijf, ik slaap al onder een brug Ik ben altijd aan de kwijt, dus ondanks ik tol in mijn rug Ik met je gesurpen, ik ga niet zonder mijn rust, bitch nee, Ja, dat klopt, je gedrag is afgekeurd, bitch hey, ah, Ik doe maar positiviteit, je moeilijk te begrijpen als je dromen niet bereikt Mama, heb niet gekozen voor dit. Zit op hoog niveau, heb op de sterren mijn ogen gericht. Ik ben blessed, met een overdosis intelligentie. Perspectief, ik heb niets te klagen, dus laat me met rust. Als jij mij naar beneden wilt halen, moet jij hier wel glimmen. gevaarlijk geef me de vragen des levens. Ik geef de antwoorden. Met dat blok voor je kop kan je toch niks horen. Hey, waarom zit je op je gat, nonchalant? Met je jonko in je hand, om in scuff. Oh my god, word wakker, het is niet zonder van mijn dag. Ik ontspan fucking hard, lekker op met trammeland Ik ontwikkel met een letter. Wordt gefaardeerd in het dans. Veronder meer mijn bestand. Mijn money chill tot de wand. Ik kan alles motherfucker, Holy fuck, wat dacht je dan? Ik kan alles liepen schat Holy fuck, waar de man, baby. Zie de meeste bezwijken onder de druk. Ben het levende bewijs, dat de motherfucking lukt. Volgende 9 tot 5 Ik slaap al onder een brug. Ik ben altijd aan de kwijt. En soms ik tolk in mijn rug. Ik kan met je gezeur. bitch kan niet zonder mijn rust, bitch. Nee, ja dat klopt. Je gedrag is aan de bitch. Nee, hey, ha, uh, ik doe wat positiviteit. Fucking moeilijk te begrijpen. Als je dromen niet bereikt Roezen. Doe de meeste bezwijken onder de truck. Ik ben het levende bewijs dat de motherfucking lust. Fucking 9 tot 5, ik slaap al onder een brug Ik ben altijd aan de kwijt, dus ondanks het in mijn rug Zo met je gezeur. bitch. Ik ga niet zonder mijn rust, bitch nee, Ja, dat klopt, je gedrag is afgekeurd, bitch ha, Ik doe haar positiviteit, fucking moeilijk te begrijpen Als je dromen niet verrijft, doe ze die, waarom zit je op je gat, nonchalant Met die jonko in je hand, om mijn schaaf Oh my god, boy fuck, het is niet zonder van mijn dag Ik ontspan, fucking hard, flikker op mijn trameland Ik kan wikkel met de letter, word geparteerd in de dans waarom de ja, dat klonk uh, hartstikke leuk. Uh, <laughs> hoeveel exemplaren heb je verkocht van dit nummer? Uh, het staat op uh, Spotify en zo. En als dat dan gestreamd wordt, dan krijg je de pop betaald. Oké. Okay. Dus, uh, ben je oh, er wel werk van worden? Ik klik gewoon op stream en zeg het geluid uit, en uh, helemaal goed. <laughs> We niet een bot die dat 1 uh, miljoen keer uh, aanklikt. <laughs> ja, ja, dat zou best kunnen, inderdaad. Maar uh, nee, het valt allemaal heel erg mee. Het is niet erg rendabel of zo. Uh -uh. Nog. Ik bedoel, het krijgt wel steeds meer aandacht, merk ik. Uh -huh. uh, het is vooral voor me. Ik heb gewoon berichten te melden, zeg maar. En uh, het is ook gewoon van: doe gewoon je eigen ding alsjeblieft, weet je wel. Uh -uh. Dus uh, ja, ik vind dat wel belangrijk. Yeah. Ik zet het een beetje symbolisch neer. Ik bedoel niet dat het niet om mijn leven eruit ziet of zo. het is expres gewoon van, gebruik uh, bruik geld gewoon als servet en ja, Papa John's. Want je bent toch een succesvol dik zwijn of zo. Weet je. Het is allemaal heel, het is gewoon heel sarcastisch.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 Dat is met twee andere lui. Maar dat is wel echt gefocust op, op mainstream uh, succes. Zeg maar dat is niet per se met zo'n message. Dat is heel entertaining. En ja. uh, ik wil even kijken of dat aanslaat in die taal. En dat komt wel over een maandje uit. Maar je kan me volgen overal: op T-J-N, uh, i t j n t Spotify, YouTube, waar dan ook kan je allemaal muziek vinden. En het is uh, heel makkelijk te vinden overal. Ja, ja. Dat is beter dan, dan jezelf. Hij <laughs> vindt Joost ook wel grappig, maar hij ja, is gewoon een beetje hipster rapper. <laughs> nee, nee, Als je ergens Yoshi heet, dan. Uh, dan oh, dan Yoshi. Ja. Ik dacht even dat je Joost bedoelde, want dat is ook zo'n rapper. En die, die wordt ook wel Joostie genoemd, zeg maar. Dus ik dacht even dat je hem bedoelde. Maar... Nee, nee. nee. <laughs> nee Klopt. Ik, ik heb zelf altijd het probleem als ik ergens wil registreren dat alle Joosties zijn, altijd al weg, weet je okay. Ah ja, precies. Ja. En de, de met wat minder snel heet. Klopt, dat is zo. Ja. Ja, dat komt ook gewoon door Nintendo, joh. Bij jou. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> door, door die groene dino. <laughs> ja. Nee, we hadden nog, uh, nog meer berichten. Dit is volgens mij het laatste belastingberichtje. Ja, ik, ik kan er ook niks aan doen. Het is... Uh, ik krijg deze berichten toegeworpen, dus... Uh... <laughs> Sorry. <laughs> Hier, uh, nou, de lijkt de, oude... like de Belastingdienst wel. <laughs> de ja, beter kunnen niet maken, ja. Hier, uh, de blauwe envelop...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 hoe het begonnen is met vermogensbelasting. Uh, mensen mochten zelf opgeven. Toen ze het eerst begonnen met vermogensbelasting. In 1805. Mochten mensen zelf opgeven. Hoe groot hun vermogen en hun inkomen waren. Dat staat onder. Dat werkte niet. In 1829 werd de controle strenger. En kon de fiscus ook na vinger gaan doen. Als iemand te weinig belasting had betaald.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 Ja, oh, is Jullie liggen allemaal mooi aan elkaar, Peter. Dat <laughs> is echt zo leuk verwoord, maar het is ook zo so yeah. true. Ook ja. Ja. Echt. En als dan hey de premier ter verantwoording geroepen wordt, dan heeft hij dus in één keer zijn gehuigen kwijt. Hè? Ja, dat is ik dan wel. Als je over een bedrijf bent en je hebt geheugenproblemen. ja dat is de reden voor de AMO om jou eruit te kikken, maar ja in Nederland is het natuurlijk anders hè. Nou, ja. Kom ook allemaal. Nou, ja. Ik zou dat altijd maar weer zeggen, dit is op nu.nl. Ja. Ja. Dan gaan we weer, gouden bron van propaganda. Ja. Het gebeurde ja. allemaal op nu.nl. Lastig hoor, lastig. Ja, uh, Maar we gaan nog even verder naar uh, nu.nl. Ik heb hier nog een, nog een berichtje. Uh, even kijken hoor. Kom ah, die katten bij. kwamen van Metro-nieuws, Josje. Uh, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Yeah. Ja, uh, maar dit zijn dan van die opinierende stukjes op nu.nl. Daar mag je dan ja, nog niet oké. op te reageren. <laughs> ja. Ja, die staan al uit. <laughs> stel je voor dat je de mening hoort van het, de, de plebsen. Ja, staan de reacties El oprecht uit? Dan nou, mag je een heleboel niet zeggen ook, hè? Je mag geloof ik uh, klimaattoestand uh, klimaat, uh, mag je niet uh, bekritiseren. En vaccins uh, mag je ook niet doen. Dat ah, ja, okay. ja, ik denk dat ja, ja. we in China meer vrijheid van meningsuiting mm. hebben dan in nu.nl. Uh, <laughs> ja, lastig is dat, man. Ja, echt een, uh, ik, ik lees nooit het nieuws hoor. Ik, ik hou me er helemaal niet mee bezig. <laughs> ik geloof er toch geen flikker van. Maar, ja, nee, normaal ja, ook niet, maar wij doen het gewoon delen. om te lachen. Hè. We gaan ja, iedereen prikken ja. en we lachen erover. Het dus is hoor ja. ik wel een keer. Ja, uh, dat oh, gaat niet maar dan komt het wel door die aan. Ik zeg elke week tegen Johan, laat die berichten van nu.nl en dan hou Het zijn wat, wat, er grote wat, dingen wat, wat, wat natuurlijk de mentaliteit is van het volk is op zich wel belangrijk. En, ja, wat er naar buiten wordt gegooid voor de brainwash noem ik het altijd. Ja, het is wel handig om op de hoogte te blijven ervan. Met dat hele stikstofgedoe ook en zo. Ik zo van, ja, oké, okay, ja. Je wordt er zo moe van soms, ja, ja. Ja, ja, goed. Je mag kiezen, ik wil, toch wil je geen... Kopen? Ja. geen dak boven je hoofd geen eten van de boerderij of niet van A naar B gaan want zeg maar, er is een ja. vrij land dus je mag, uh, ik ja. mag kiezen ik vind dat mensen ja. die, die het, veel bonen eten uien en knoflook die moeten naar speciale kampen toe want die stoten veel stikstof uit mm -hmm. Mm -hmm. ja ja <laughs> het zijn broeikostgazen, johan. Die hadden er allemaal door elkaar heen. <laughs> ja. Maar schijnt wel zo te zijn, de looksoorten, die absorberen ook meer uh, stikstof, stikstoffen. Of, ja, ja, ik weet niet, dus, biologie is ook weer lang geleden, hoor. Dat ik altijd. <laughs> ja. Als iemand het weet, mag ik zeggen... Melden. Ja. Wetenschap is ook gewoon, gewoon biased, hoor. Ik bedoel, je kan niet ja. wie je wilt om zo'n stuk te schrijven... en dan krijg je eruit wat je wil. Ja. Mm -hmm. Je coca-cola-company heeft allemaal stuk over dat aspertaan goed is... en er hebben anderen die zeggen dat het slecht is. Ik bedoel, het is allemaal business. Mm -hmm. Dus ja, mm -hmm. daar is ook geen antwoord, hoor. Ja, dat is lastig. Sommige dingen ja, zijn te weten. Wat, wat bij zo'n wetenschappelijk instituut ook vragen. Ik heb er ook bij gewerkt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 dat, wat ze ja, nu hebben. Ja. Eh, we hebben het nu een beetje veranderd in peer review. Dus als ze het allemaal met elkaar eens zijn, ja. dan is het waar. Dat is het, weet je, het, uh, het rare. Ja, maar ja. Dat, dat, dat maakt de rekening alleen wat hoger. Want dat betekent dat je een aantal van die lijnen moet omkopen. In plaats van een uh, <lacht> <lacht> eentje. Wow, dat is echt een goed punt ook gewoon. Ze verdienen je... natuurlijk veel meer geld aan. Ja, klopt. Ja, dat is echt zo. Ja. Voor 5 dollar mm. kan je, je heel veel fake accounts in Bangladesh kopen die het allemaal met je <lacht> eens zijn. Dan kost je maar 5 dollar. <lacht> Maar ja, we gaan even naar het volgende bericht toe. Uh, de mm. Nederlandse staat is uh, af van de aandelen van de Saoedische banken. Uh, jongens, daar hadden ze dus ook aandelen. Mm. Niet alleen bij voetbalclubs, uh, de NS, mm. uh, KPN, etcetera, maar ook uh, Saoedische banken. Want natuurlijk ABN en ja. ING hebben ze ook nog gehad. Hè? En, uh, nog, een paar, nog een paar banken. Ja, maar van de Nederlandse banken, ja, dan weet ik nog een beetje hoe het gekomen is met die crisis en mail uh, outs mm. en toestanden. Mm. Maar dan hoor je opeens dat ze de aandelen in een Saudische bank verkopen met 2 miljard verlies. Mm. Uh, oh, oké. Okay. Had ze niet even oh, kunnen denk om, ik tot van, de totaal aandelen omhoog in of zo? Wat is hier het idee van? En dan hebben ze het verkocht voor 523, 523 miljoen. Dat is een uh, behoorlijk verlies dan. Uh, ja. ja, dat klopt, want ze hadden oorspronkelijk 2,6 miljard euro uitgerekend. Ja, dat is nogal een uh, afknapper zeg ik dan. Ze waren het honden zat of zo? Wat was de reden? Ze gaan het allemaal op de gewoon. Ja. <laughs> ik zei dat ik je serieus, dat je een, een van onze eerste uitzendingen hoort, in 2012 of zo, maar toen ja. ging de bitcoin een beetje omhoog, en toen zei ik al: Nou, als dit zo doorgaat, als de Nederlandse staat slim is, dan kopen ze gewoon bitcoins. <laughs> nou, wie weet? wie weet is dat dan? Misschien doen ze het wel hoor. Ja, ja, ja je don't weet. Know. Centrale bank. Dat oh, en dan volgend jaar? Ah, crypto jongens, dat is echte shit! Het is echte shit! Nee, ze gaat helemaal dat afkraken, is, afkraken om Ja, uh, zo beginnen uh, ze nu uh, ja, ja, ja. ja, dat, dat is, kan ook, ja. Even de prijs afkraken beneden. afkraken om een beetje in te staan. Ik heb echt het idee dat, dat, dat ze dat nu al allemaal aan het doen zijn, zeg maar. Ja, maar goed. Nou, dan wil nou, jij daarmee zeggen dat het uh, goede beleggers zijn. De nee. nog volgens, ja. volgens een woordvoerderspeler geen politieke ja. motieven om van dit Saudische aandelenpakket af te willen. Het belang in de Saudische bank was volgens haar een onontkoombare bijvangst van de nationaliseringsoperatie door de staat. Dus ze nationaliseerden het en toen kregen ze die bank erbij. Oké. Okay. Dan kan je natuurlijk afvragen waarom nationaliseerden ze dat? Ja. ja. Nou ja, maar de Salom was toch ook een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 Ja, voor... ja, ja je... was, dat, was, dat was volgens mij dus het enige wat nog iets waard was, van heel die uh, luchtzooi wat ze hebben opgekocht. daar hebben ze 2,6 miljard voor niets op. <laughs> wat ze daarover hebben ze helemaal niks meer waard. Dat is echt absurd. Wat staat er precies onder het kopje van nationalisatie 2008? Klopt het dat ik dat niet kan zien nu op stream? Ja, ja klopt. Er de ja, Nederlandse een overheid Greep in 2018 ja? bij Fortis dat een jaar eerder met de Royal Bank of Scotland en Banco Santander samen RFS Holdings ABN Amro ja. had overgenomen. De staat nam ja. daarmee ook het belang van Fortis in een Saoedische bank over. Toen de Saoedi-Hollandi-Bank. Ah, daar zit nog, nog <laughs> een <Saudi> hollandie hollandi bank <laughs> Een raar staat. Nou, dus. We hebben nog veel meer liggen, dus uh, mm -hmm. daar gaan we even naartoe. idee. de krijgsmacht.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 Dat is een heel veel een vertrouwen in een eigen euro natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is wel grappig, ja. ik heb echt alleen maar dollar. Ja. Het is niet in euro. Maar, vertrouw je wel we we in dollar dan? Meer <laughs> dan in de euro. Ongetwijfeld. Maar ik, ja, ik vertrouw er alsnog niet op hoor. Nee, is. Dus, uh, ja, ja. de dollar is... Maar meer in uh, euro. De dollar, dollar is He, al bijna 100%. <laughs>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 Met uh, Global warming Dat is wel een hele uh, aparte doelstelling. Ik dacht dat het altijd was, uh, zeg maar, inflatie binnen een bepaalde houden of zo. En, en, en het, misschien nog een beetje iets met werkgelegenheid. Maar nou gaan ze de temperatuur van de, van de aardbol regelen. Met de, met de geldperk. Heel apart. Uh, even, even naar de bericht, ja. De, de krijgsmacht die bloedt. Ja, het ja, is dus yes. alleen, maar, alleen maar de valuta. Uh, ja. Risico dat ze lopen natuurlijk. En de krijgsmacht bloed niet hè? dat moet ik wel even zeggen, dus niemand Lijksmacht bij de krijgsmacht het ook, maar een, een boter om minder om eet is dit komt uit de zak van de, van, de, ja. van de Nederlandse kattenbezitter die zijn katten terugkoopt uiteindelijk. Ja, dat is... ja, ze hadden het ja, dus risico kunnen afdekken in een valutacontract, toen dus ze in het contact Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Denkt daar niemand over na zo? <laughs> Er staat ja, hier iemand in quote. Er gaat precies gebeuren wat iedereen al dacht. Dus uh, ja, het was niet, niet de enige die dat had voorspeld. Uh. We hebben gewoon lopen rokken uh, en deze keer biel het verkeerd uit. Ja. Nou. Ik zou ze wel eens op zo'n Exchange willen zien, weet je wel. Uh, de hmm. Nederlandse staat op Bittrex. Ja, waarschijnlijk zit hij <laughs> daar ook op. <laughs> ja, Drukte druk te handelen in, uh, in Binance coin, om het goed te maken. Voor we moeten toch een andere bancoin, of? <laughs>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 Dat, je mag natuurlijk, iedereen mag elkaar overhoop schieten, maar je moet niet aan de mensen van het systeem komen. Die, uh, die poppetjes die uh, de machine draaien, houden. Dan is er opeens paniek in de tent. Dus zijn nog dus die uh, mensen nou, wel het... tijd om een zwarte piet op te pakken, toch? <laughs> ja, ja, ze hebben nog wel tijd om een <laughs> zwarte piet te arresteren. Die, die niet een roetveegpiet is. Dat is een verkeerde soort piet. Maar uh, ja, het is. Uh, het is uh, dat is die Halsema, die haar zoon die was opgepakt, geloof ik, ook met een pistool. Hè, die.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 Maar ja, een dus andere agenten grote agenten in Amsterdam, wat? Hmm? Betekent dit dat er geen agenten meer in Amsterdam uh, rondlopen na zessen, zie ik dat goed? Nou ja, het raar is dat ja, sommigen, er zijn er maar vijf, uh, uh, vijf bureaus gezeten na 24 uur open. De rest gaat dan, gaat dan eerder dicht. Dat maar, betekent gewoon dat je uh, daar geen aangifte kan doen... Uh.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 uh, achter drugs aan, maar gewoon als ze het niet achteraan zouden gaan, dan heeft gewoon niemand een probleem mee. Dan is het gewoon uh, een handel. Ja. En ja, dan gaan ze het doen en ze gaan iemand zijn huisdier doodschieten en uh, ja, dan, dan gaan er allemaal problemen ontstaan. En die drugs daaraan. vervolgens doorverkopen zelf, hè? Of zelf gebruiken ja, dat ook, natuurlijk. Ja. Of, of planten weer bij iemand anders en die dan is arresteren en ja. dan je webcam aan laten staan per ongeluk. Juist. Ja. ja. Dus ja het, um, uh,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 Maar het uh, ja, ja, volgende bericht gaat over nu.nl. Ja, ik uh <WiPhone gen redeando> Eurette, over nu.nl. Oh, dat is niet. Een nu.nl-bericht over nu.nl is dit, Josie. Het is helemaal voor jou, dit. Hier het nu.nl-bericht. Uh, nu.nl stopt als uh, laatste partij met factcheck-programma van Facebook.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 In hoeverre zou dit nou komen omdat zij een Libra hebben aangekondigd. en dat iedereen <lacht> zegt, nou, nou zijn we op Facebook zo beu... dan gaan we, gaan we allemaal weer <lacht> stoppen met dat de Nou, en wat ze zelf beweren is dat het daar aanleiding is van... Kijk, Facebook heeft gezegd dat ze, dat ze op, op zijn gehouden politici te, te factchecken. <lacht> want uh, want ja. daar is gewoon uh. geen begin aan. En ik vind dat eigenlijk wel terecht. Ik vind het een mooie uitspraak. ja.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 Ja, maar uh, ja, dat vindt nu.nl dan weer. Dan is er zoveel drama over. Dan denk ik, oh god, <laughs> dan gewoon niet naar Facebook. Maar oké, okay, yeah. maar dan denk ik ook van: het is ook, geen, het is ook gewoon een kwestie van tijd voordat een Facebook op een blockchain zit of zo. En dat weer de derde partij gewoon woep, Ja, Dat, uh, ja, dat zou van. mooi zijn, hè? Ja. Maar je, je hebt het al, hè? Je hebt het al.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 En ja, bij ja. Bitcoin Cash is dat dan... Uh, ...de kost uh, zes, uh, ongeveer 546 satoshis voor een berichtje. En ja. Ja, er zit bijna geen, geen fee op, amper fee. Dus uh, ja. iedere post is, is, is een paar... Uh, ...ja, 500 satoshis, zeg maar, even afgerond. Hé, hey, er komt nog binnen. Leuk, ja. stoot. Oh, oké. Okay. Nee, ik weet niet wat dat was, maar uh, ja. er komt iets binnen, maar... <laughs> en um, verdien je dan ook geld als je wat plaatst oh je hebt een volger erbij staan. ja oh ja ik heb een volger erbij okay. ja. blitz ja. dachilis ja. nou, Leuk, leuk. we hebben een volger, we hebben volger. <laughs> ja ik heb inderdaad ik moet, ik moet wel zeggen sinds ik op memos zit ik, ik post daar heel veel, ik heb meerdere accounts en uh, ja ik ben daar eigenlijk rijker door geworden want ze sturen me daar heel veel SLP tokens Iedereen op met SLP tokens te strooien en dan kan je daar weer op de store gooien. Dus je hebt daar een eigen winkel, store waar je dus al die tokens kan doen. Ja, de meeste zijn shit tokens, dus het is Memo.cash is dat? Bitcoin social app? Ja, Memo.cash, ja. Moet je wel Bitcoin Cash hebben.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 voor deze fit is, is voor de ander geld, hè? Nou, <laughs> dus ik ben er wel een rijker door geworden. Dat, dus, uh... als, je, als je echt ja. een, zoiets als Facebook wil hebben, zeg maar... Een, een, <laughs> waar, je, ...waar je flink wat video en toestanden in kan doen... ...dan moet je iets ja. hebben dat storage... ...bijvoorbeeld zo'n uh, sharing iets is... ...zoals C.A. of StoreJ of zo... ...een ja, ja. Uh, crypto gedreven uh, iets ja. waarbij mensen hele bakken... ...storage online zetten...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 En, ja, en die generatie ja, is goed. niet meer zo geïntimideerd door, door een uh, fake nieuwsbericht, want die, die weten ja. zelf ook al van, uh, ja, dat, ja, iedereen kan wat posten, ik kan zelf ook wat posten. Dus uh, ja, ja, ja. Goed, niet meer ja dat te is ook zo, hè. Nee, true. Ja, dat is echt zo, dit slaat bij mij ook een beetje de plank mis, dan denk ik van, ja, dit is echt voor, ik vind vaak dat dit soort berichten inderdaad zijn geschreven voor de wat oudere mensen. En dat oké-boomer okay en zo, dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen, hoor.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 Het is echt een scheiding, zeg maar. Ja, die die, die generatiekloven, die gaan zo snel. Dat is niet echt onder tien jaar of zo. Dat is echt gewoon een heel ander soort mens. Zoals je, weet je, hebt. Dus, dat merk je wel, inderdaad. Zeker weten. Wel bijzonder, ja. Bijzonder beleefd. Maar ja. Het ja. Ja, echte voordeel is, als, uh, en het, het moet ook wel, want als jij gewoon... Als je een heleboel tegenstrijdig berichten ziet, dan moet je gewoon weten dat ja, dat klopt iets niet. Uh, iemand zit er te liegen. En ja, ja, als jij vroeger alleen maar de Volkskrant las of de NRC of zo, dan, dan, ja, dan dacht je ja, het zal allemaal wel uh, misschien ja. dat dat vaak gebeurt. Ja. journaal. Nou, die berichten vaak, die oude die traditionele media, die berichten ja. vaak in dezelfde lijnen. Die hebben allemaal dezelfde verhaallijn. Er ja. mm -hmm. was niet echt fake nieuws. ...veel jaar geleden, precies wat jij zegt. Mm -hmm. nou, ja, nou, het was wel fake, maar de, de, de, de, je he, had niet door dat het fake was. <laughs> Ik denk dat dat <laughs> het is. Iedereen was het er gewoon wel mee eens. Ook al was het fake. Dankzij het internet, dankzij het eren, de internet zien we dat de keizer geen kleren heeft. Dus uh, ja je ziet ook dat die kranten die verliezen gewoon abonnees hè? Dat, is, dat is net zoiets als het ja. CDA zeg maar, van elke drie mensen die de dood gaan stemmen er twee CDA ofzo dat en, en dat zie je bij die kranten ook uh, dat, PvdA, dat, ja, dat die, is die, van uh,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 Oh, uh, dan is de arbeidsmarkt er ook niet meer. Hij was laat bij een tomatenkweker in het Westland. En er waren tien werknemers. Die, uh, van wie vijf via een uitzendbureau, drie in vaste dienst en twee ZZP'ers. Hoe kan dat nou allemaal? Dat is natuurlijk ja, wel Door de overheid natuurlijk. Als dan de, de, de tomatenkweker de had gezeten, had iedereen een vaste contract. Uh. <laughs> uh, dat is die opvatting van de, uh, de overheid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 Nou, deze manier wel denk ik. Ja, kom eens, ja, hij, maar hij zegt, is van de overheid. Hè? Die houdt niet van vrijheid. Maar je zegt, uh, zegt uh, er wordt gevraagd aan hem van maar de sociale partners zitten niet in de commissie Borstlab. Dus de mensen die waar het om gaat, die zitten niet in die commissie. Uh, dan zegt hij, ja, dat is een bewuste keuze geweest. Juist door tien wetenschappers te vragen, wil ik een frisse blik op deze discussie krijgen. Dat oh. zijn de wetenschappers weer waar uh, we het er net over hadden. Die, uh, die, en en die, uh, niet die al, niemand die over... zcp is geweest, dat die, of ja, nog steeds is, wordt om een mening ja. gevraagd. <lacht> <lacht> <lacht> Redde? Onpartij, onafhankelijke, objectieve wetenschappers. <lacht> die gaan kijken en die geven meneer Koolmeest waarschijnlijk gelijk. Dat uh, <lacht> <lacht> Er staat er ook een hier. hier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 Ja. Dat betekent dat jij niet meer daaronder kan duiken om, uh, om, uh, om, om een, een positie te verwerven als je net binnenkomt. Ja. Dus uh, ja, dit is, dit is het gebruikelijke wat je altijd ziet in landen waar ze een hoog minimumloon hebben, dat je een enorme jeugdwerkeloosheid krijgt. Dit is, dit is gewoon de aanwas uh, terugdringen en het is ook weer onderdeel van de war on ZZP'ers. Ja. Ik heb het wel eens dit, dit is het eerste beroepsgroep waar een CAO een minimumtarief voor zelfstandig is vastgelegd. Dus je krijgt uh, dus architecten die voor een architectenbureau werken krijgen met een nieuwe CO minstens 150% van het bruto loon dat vaste werknemers krijgen. Dus het is ook nog 150%. die krijg anderhalf keer wat vaste werknemers krijgen aan loon. Ja, ik denk, oh, ja, dan, zouden... dan kan je niet naar binnen vechten met zo'n minimumloon. Nee, precies. En u wil dus denk ik dan voorkomen dat ZZP'ers. Dus, ja.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 architecten. Nee, nee, nee die, die, die, die willen architecten wel juist ja, goedkoop kracht hebben, denk ik. Een keer. De vakbonden waar die... Uh, de, nee, die legt een, de Nee, branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Okay. De CEO legt een ver bodem in de markt door zowel werknemers als zzp'ers die in opdracht van bureaus werken, schrijft Peter Schorl, directeur van de branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Okay. Ja, want die, die architecten, die willen hun beroep uh, uh, hoog houden. En dus willen ze geen Koop ZZP als die er zomaar even op de zomerleken. Ja, maar wat je nou ziet is dat de, de bepaling geldt niet voor zelfstandige architecten die voor een ander soort opdrachtgever werken dan een architectenbureau. Dus dat betekent dat architectenbureau zich volgens mij op den duur buiten spel gaat zetten. Want dat betekent dat het nou voordelig wordt om buiten een architectenbureau een, een, een zelfstandige architect in te huren. Hm. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja dat zal het leren. Wat dat jij dus zit op de blockchain hoor je... <laughs> sowieso. <laughs> ja, Architect als hier eerst ja, dit artikel hebben gemist, maar minimum 3% zet zijn klinkt ook een beetje dubieus, maar oké. Haha, zijn nog weer bij de volgende deal. We zijn bij de volgende ja, die richting ging op. al laat op schiet. ik zet hem om 12 uur uit, hè? ik weet niet eens hoe laat het nu is joh. Uh, hey, ja, ja, ik had de brug ja, even gewoon niet bij, ik die bijklik, list, gewoon voor. zo voor uh, dan moeten de kijkers uh, misschien maar, maar geloven uh, verslaafden uh, verkleedden verkleden zich als uh, agenten om drugs te stelen uh, ja, dat is natuurlijk de manier om aan drugs te komen <lacht> ja <lacht> dat dacht ik ook ja dat <lacht> ik, uh, je trekt het uniform aan van een uh, gelegitimeerde dief en je loopt gewoon als drugsverslaafde bij een andere drugs voor u naar binnen en het steelt gewoon al zijn drugs. Dus, het uh, is ja. briljant. Misschien waard het ook over een, een ja hoor. <laughs> uh... Dat is briljant, ja. <laughs> Hey, zo ik, ik, ik ken een meid die ja. heeft uh, ooit uitgemaakt met een vriend die bij de politie werkte vanwege zijn drugsverslaving dus ja misschien waren een verslaafde ook gewoon echt agent maar buiten werktijd, dat kan ook nog <lacht> dat is de next level gewoon, <lacht> dat je ook nog een salaris krijgt daarvoor. <lacht> je werkt bij de politie en je gaat naar ja, drugs uh, kijken <lacht> het is mij wel eens aangeboden hoor, bij de politie dus uh, ja, zei ze, we hebben een nieuwe vangst gedaan wil je ook wat ja <lacht> Ja. Maar goed, <laughs> vertel. Waar, waar was dit? In Nederland? Uh, nee, is Australië geloof ik. Ah, Oké. Okay. Me Melbourne. Ja, ja, ja. Had uh, overal ter wereld kunnen gebeuren, denk ik. Ja, daar kan uh, Breaking Bad, Heisberg nog wat van leren, denk ik. Mm -hmm. Ja, Je staat ook dat hij elke dag een paar gram, uh, even kijken hoor, ijs, GHB, cannabis, heroïne, allemaal op één dag deed, elke dag meer dan een gram. En hij had ook nog brain injury ofzo, terwijl hij dit deed of ofzo. <laughs> Omdat hij tien jaar geleden een klap op kreeg met een cricket bat. Okay. Het was wel wow <laughs> voilà, uh, hoe lang hou je dat vol joh? Ja. nou ja, zo te zien, 10 jaar daarna een je als blietjurken ja, ja. heel <laughs> <Ja, ja. laughs> oh, apart ja. Oh. Ja. ja man, lekker like alweer Hitler wel oh, nou heb ik de god in erin uh, gegooid ja, alle Hitler ja, ja. had ook een uh, die gebruikte 40 drugs per dag hè? gemiddeld echt waar. ja, ja, ja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 ja, dus de gotten hebben we er ook in gegooid. En uh, dan zijn we echt van het einde van de uitzending. In de bak vanwege gevonden schat. Ja. ja. Dat uh, libertarisch oogpunt. Dat zijn twee gasten met een metaaldetector. Ja. En die vinden een viking schat uh, van 12 miljard.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 Ze uh, like zeggen dus it. hier: You cheated the farmer, his mother, the landowner, and also the public when you committed theft of these items. He said that is because the treasury, the treasure belongs to the nation. This, this, yeah. yeah, you didn't find this. <laughs> eh? That's also you didn't build this. And, uh,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 The benefit to the nation is these items can be seen and admired by others. Stealing the items as you did denies the public the opportunity of seeing those items in the way that they should be displayed. Oh, the the sure. treasure is found, it belongs from the moment of finding to the nation. We denken eigenlijk tot de overheid, want de natie heeft geen handen en kan geen beslissingen nemen, dus alles behoort tot de overheid. Maar ja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 er zijn regels, alles wat jij vindt op iemands land, is, ja, daar moet je dan van tevoren een afspraak over hebben gemaakt. Ja, ja, niet het zo het kan zijn dat die boeren okay. dat uh, prima vond. Maar los ja, daarvan van is, is die sentence is ook gebaseerd op, zeg maar, hier staat de landowner, maar ook de rest, zeg maar. En de reden dat ze zo lang vastzitten is ook omdat ze de UK public hebben gecheat.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 En in Nederland is het bijvoorbeeld zo dat als jij olie vindt in je tuin, dan is het ook van de stad. Hè? Dat is alles onder de, hmm. onder de meter of zo. De AAB, je, omdat er al zoveel gas zit onder je huis. Ook op de aardbeving, omdat er zoveel gas weggebomd wordt. Ja, dan ja dan dan dat kan het zo in duren, jouw huis. Dus uh, ja, in elkaar stort en scheurt. jaren duren voordat je schadevergoeding krijgt. Maar er werd een voorbeeld genoemd van als er een oliebel zit onder twee stukken land, zeg maar. Die loopt onder twee stukken land door.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 ontwikkelaar van de olie, en, en die andere grondbezitter, ja, die, die doet er misschien landbouw op, dan is zijn de landbouwrechten van hem, hmm. maar uh, ja, niet die olie onder de grond, want daar heeft hij niks voor gedaan, hij heeft hij ook helemaal niet naar gezocht. Uh. Ja, maar wat is het gevaarlijk vind van het winnen, van het delven van de olie? Ja, dat dan wel natuurlijk, omkomen, ja. Ja. Als ze grond beetje naar beneden zakt, doordat iemand altijd die olie eruit haalt, dan maar het uh, kan hij er wel. Als je er de enigste aanspraak ja. op kunnen maken, dat je dus, zeg maar die investeringskosten die die ander ja. gemaakt heeft, heeft er vanaf of ofzo, en dan, uh, dat hij nog een beetje krijgt, want het zit wel onder zijn ja. grond. Ja. So. Nou, je kan zo, als ik hun was geweest, had ik sowieso even geprobeerd een dealtje te maken met die, uh, met die uh, de eigenaars van die grond. Ja. Ja, maar ja, ik denk maar dat, dat het nog, nog mis, was misgegaan op het moment dat je dat gaat verkopen, dit soort dingen. Ja. Het is toch wel gek dat je daar eigenlijk voor gestraft wordt, terwijl je gewoon iets heel moois vindt. Ja, ja. Wel. ja. en niemand er van vanaf. Dit ontmoedigt natuurlijk ook andere schatzoekers, want welke geldt nee. de metaaldetector gaat daar nou nog schatten zoeken. Dus dat betekent nee, dat het publiek helemaal niet regels. Ja, ja. ja. Ja, ik, ik, ik ken wel mensen die dat doen. En die, die, die doen het allemaal volgens de regeltjes en zo. Die zeggen: Ja, dan krijgen we ja. een, een vindersloon of zoiets. Ja. Ja, ik wil er ook tegen ingaan, want als jij een dus schat wil vinden, uh -huh. dan gaat het jou niet om de centen. En deze mensen wilden geen schat vinden, want die, die, daar ging het ze helemaal niet om. Ze die wilden die, die, die, die, die muntjes ook snel mogelijk omsmelden en gewoon verkopen. Yeah. Ja, klopt. Dat, dat kan je klopt, ook maar... krijgen. Dat mensen omgaan ja. smelten, hè. De volgende keer dat ze zoiets vinden, dan smelt het gewoon voor de goudwaarde. De, ja, maar ja, dan, is de hele, dan, dan kan sowieso niemand het zien, weet je. Dat ja, is, ja, bedoel, wat, wat bereik je hier nou mee? Misschien wordt er iets ja. moois van gemaakt. Zo'n lelijke man, weet denk, je wel. <laughs>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 Ja, ja. kunnen kun nog, nee, nog, nee, nog even. Ik zou ze zo... applaudisseren voor de fonds, dat is heel mooi. Het ziet er goed uit. We, we kunnen nog heel even over jou hebben, want we hebben natuurlijk nog niet alles over jou uh, gehoord. Voordat we gaan afsluiten, zou ja. wat, wat de... heel leuk zijn dat we ja. elkaar uh, op Facebook ontmoet hebben. En dat je ja. heel enthousiast eigenlijk zei: van ik doe graag mee, dus uh, bedankt voor Ja, even, ja bedankt. sowieso. Ik ben altijd uh, voor dit soort gesprekken. Ik hou wel open geesten. Ja. vind ik heerlijk.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 Als jullie willen kunnen we nog uh, door blijven, houden horen. En anders sluit ik het gewoon af. Ik zet in ieder geval de volle recording uit. Zo. Hoppakee. Oh, okay. ja. Top, recording. Ik ga hier uh, afsluiten. Ik heb allemaal maar dunne wandjes. Dus dan maak ja. ik er veel herrie voor de <laughs> ik, ik heb geen, uh, oh. geen geluidsas. Sound. Uh, Sound. Nou, waar heb ja, jij nog je, wel je benieuwd je naar, nou ja, je, je ja, was? Ik heb ook ik... dunne muren, want daarmee haal ik de huur gigantisch laag. Ja. <laughs> daar ben ik nog wel benieuwd ja, naar, nee, nee, ik. <laughs> Jongens, wat ik nou, nogal benieuwd naar nou was. Niet, uh, Johan, kan ik dat niet declareren bij vrijheidskaart? Ja, als mensen donaties doen. Um, nee, maar ik, waar ik nogal benieuwd naar nou was. Ik dat declareren. Uh, kom, komt er nog een vervolg op die uh, Bitcoin aan de maan eigenlijk? Zijn jullie nog uh, opnieuw benaderd door, uh, ik weet niet welke omroep was het? BNN of geen stel? Nee, nee, is en uh, NPO. Maar ik denk het NPR. NPR? Ja, nee, ik denk niet dat dat... Uh, ik denk het niet eigenlijk. Als, als dat gebeurt, dat zal wel weer gebeuren als, als het over de 20k in gaat, denk ik. Dan denk ik dat ik berichten krijg. Dus ja, dat zijn de volgende filmmarsjes. Ik wilde het net zeggen, als je wel Ja wil. hoor. Als, als je, je tegen 100k is, of een zelfknop drukken. <laughs> Nou, het leek me ja, wel interessant de... als ik een programmamaker ja, ja, zeker, was. Dat is echt zo. Als ja, ik hoor. een programmamaker was, dan had ik jullie weer benaderd in, in, in, in uh, Beermarket, weet je wel. Als is helemaal op de grond lag, dan gaan we kijken ja, maar, ja, hoe het nu met ze gaat, weet je wel. Het <laughs> uh, laat ik wel zien hoe disconnected die lui zijn, want uh, de, die YouTube comments staan er vol mee. Ja. Dat ze een vervolg willen ervan. Ja. Dat is super goed bekeken. Dus er zit ook superveel advertentiegeld in voor zo'n pootnieuws of wat dan ook. Maar ze, ze missen dat in gewoon, dat dat misschien ook interessant is. Als de prijs naar beneden gaat, dat snappen ze gewoon helemaal niet. Dus dat, dat merk je dan ook wel weer. Het is gewoon heel veel onbenul. En uh, niet echt weten waar het om gaat. Je merkt ook dat, dat ze heel erg denken vanuit het materialisme. en Van, oh, bitcoin, oh, dat is dan vet veel geld waard. En denk ik van, ja, dat is het hele punt niet. Maar <laughs> oké. Okay. Ja. Dat, dat, dat is het, zeg maar. Je merkt het heel erg. Met zo'n Robin ook. denk ik van, je doet het ook niet om de bitcoin. Het is een helemaal geen fuck. Je mm. wil gewoon die, die Louis en die auto, weet ik veel wat. Terwijl dat ook helemaal niet interessant is. Oh. Maar goed, dat, dat is gewoon hoe hij... Nou ja, ik vind dat niet interessant. Ik, ik snap wel mm. dat het interessant is, maar ik vind van niet, zeg maar. Mm. Het is niet echt het idee achter een bitcoin of zo. Dat bedoel ik er meer mee. Ja. Ik bedoel, prima dat het interessant is. Al de respect. Het is een, een beetje het. sneu dat het, dat het alleen maar <laughs> voor mensen is. Een speculatie van... Uh, ja, ik wil ja. het uh, op, op drie kopen en op zes verkopen. En dan ben ja, ik helemaal... Uh... Het is heel krom. Het is heel krom. Ja, je bent dan, dan ook alleen uh, uh, maar met, uh, met Fiat bezig eigenlijk, ja. hè? Ja, ja, exact, ja. Ik, ik vind het veel interessant ik heb ook wat, wat dokjes gezien over mensen die zeg maar met, uh, met Dash de hele wereld rondvlogen bijvoorbeeld dat alleen maar Dash op Dash en met, met Dash dan op hotel, in hotels hebben, ja. hotels hebben geboekt uh, gegeten hebben en betaald hebben met Dash dus die hele wereldreis ja. ging dan alleen maar met uh, Dash uh, yeah. ja is ook, mannen, mannen ik ben er vandoor ik ga zomaar we doen het ook hier allemaal Mag ik, Mag ik, sorry. Volgende week is er weer een uitzending. Ja, ja, okay. ja. ja bent altijd welkom Martijn. Als je oh. nog een leuke rap hebt <laughs> gemaakt. Als ja, je nog een leuke Ja, het is blijheid. Oh, ja, uh, ja, ja. Uh, uh, ik kan, kan we misschien ja. wel een keertje doen. Nou, oh, Peter, zo weer. Wat ik wel een keertje kan doen is misschien ja, ja. Uh, dat de luisteraars vragen... of ze jouw content ja. uh, doen via die uh, <laughs> tipping uh, tool... Dus dan gaan ze jou tippen, van uh, hier moet het over gaan, en dat jij dan een rapper over maakt ofzo, weet je wel, zoiets. <laughs> ja, dat kan, dat kan sowieso, <laughs> maar het is echt leuk. Uh, ja, top ja. man. Ah, ik, wel, je... ik vind het wel leuk, join af en toe, hoor. sowieso, dat als, dat, uh, als je ja. dat leuk vindt, dan graag. Ik vind het leuk, ja. leuke dingen worden besproken, ik leer er best wel veel van. Maar het is aan jullie, joh. Dat, dat zien we dan alweer. Maar ik vind het sowieso tof. Echt, echt een heel ja. goed uh, programma vind ik dit. Heel ik, ik, mooi. Ik, denk, ik denk dat ik wel weet waar het dan over gaat. want ja. natuurlijk de die loopt <laughs> het, ...het bericht te sturen dat het over EFL moet gaan. <laughs> ja, ja, ja. Nou, die filteren we dan eruit. Ede guldens. Ja, nou, het kan, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lijkt me wel leuk. Zeker. Ik vind het echt interessant. En uh, ja, bedankt dat ik mee mag doen, man. Ik vind ja, dat leuk. Ja, hartstikke leuk, joh. Dus, uh, ja, echt. Volgende week hebben we John ja, McAfee, top. trouwens. <laughs> nee, hoor. En die staat wel op het <laughs> lijstje. John McAfee, die, die komt binnenkort wel een keer. Dat is wel de bedoeling. Dus, uh, misschien dat jij het leuk vindt om er ook bij te zijn. Dus, uh, ja, het lijkt me top, man. Ik vind het hartstikke leuk uh, concept, zo. Ja, echt leuk. Ja, je zit, je ja. zit in de groep, dus uh, mocht hij komen, dan weet je het. Dus dan kan je gewoon erbij komen als je wil je ook vragen ja, stellen. Top, man. Ja, ja, ja, ja heel bijzonder. Goed. Top, Jullie. Ja. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, uh, ik ga je uh, spreken. Uh, <laughs> Sorry, wat zei je? Ik zei, ik ga je spreken. Ja, top, doen we. Oké. Okay. Ja, okay. Doe. Hoi, hoi.